4 uur. Levy van Eck met het NOS Journaal. De hersenstichting wil dat lachgas weer onder de geneesmiddelenwet valt en niet langer legaal verkocht mag worden voor recreatief gebruik. De stichting vreest dat de gevolgen voor de volksgezondheid anders niet te overzien zijn. Lachgas wordt vaak gebruikt als partydrug en is niet ongevaarlijk. Eerder al waarschuwden onder meer revalidatieartsen voor de gevaren van extreem gebruik van lachgas. Zij zien steeds meer patiënten met verlammingsverschijnselen.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 De tweede arrestant zou een minderjarige jongen zijn... die op een middelbare school in Lyon zit... en zou familie zijn van de hoofdverdachte. Over de rol van de vrouw is niets bekendgemaakt. In de gevangenis in Zaanstad is vanochtend een gevangene gewond geraakt... bij een brand in een cel. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht... en maakt het naar omstandigheden goed. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vorige week was er ook een incident in de gevangenis. Toen raakte een bewaarder zwaargewond nadat hij werd aangevallen door een gevangene. Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een zeldzame genetische variant ontdekt... die de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer sterk verkleint. Het gen beschermt tegen de opbouw van schadelijke eiwitten in de hersencellen. Onderzoekers verwachten dat deze ontdekking kan helpen... bij het ontwikkelen van een medicijn tegen dementie en Alzheimer. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er trekken ook wolken over het land. Vanavond kan lokaal nog een bui vallen. Morgen kans op stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen. Er is wat extra drukte rond Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat het vast tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging daar. En op de A10 de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht. Een kleine 10 minuten oponthoud tussen Amsterdam-Geuzeveld en knooppunt Amstel. Verder is het wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofvarensveen. Een kleine 10 minuten vertraging. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. 5 minuten oponthoud tussen Zaanstad Zuid en Zaandijk. En op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 En met deze single van uh, Funboy 3 en Bananarama werd dat 7 over 4. Ja, dat op de maandagmiddag als je naar de herhaling uh, luistert van dit programma. of de zaterdagmiddag, dan zijn we gewoon helemaal live. Studio Tolweg 10A. Nou, Q3 uh, zit er uh, op, uh, Albert-Jan. Die hebben we achter de rug. Helaas geen pole position voor uh, Max. Nee. Maar hij heeft het wel heel goed gedaan. Hij heeft het heel goed gedaan. Keurig uh, in, in Q2 was hij zelfs de, de snelste. Maar hij kon het in uh, Q3 uh, niet handhaven. We komen straks tijdens uh, Pit Report even uitvoerig terug met een samenvatting van deze kwalificatie. Maar uh, zoals uh, Max uh, afgelopen vrijdag al tegen Olaf Mol zei in het interview van... Uh, nee, ik, uh, ik focus me op uh, de, de tweede startrij, want uh, de Mercedes zullen wel niet, uh, niet, niet in te halen zijn... Dus Verstappen start morgen vanaf plek 3. En de Mercedes natuurlijk op 1 en 2. Hamilton 1, Bottas 2. Straks nog een uitvoerige samenvatting hiervan uh, tijdens Pit Report. Wat gaan we nog meer doen? Nou, tennis. Er wordt getennist uh, in de eredivisie divisie gemengd. De 2019, vandaag de eerste wedstrijd op de banen van Zandvoort. En Zandvoort speelt tegen Naaldwijk. Uh, en de tussenstand daar is momenteel 3 tegen 1. En dat is naar de Heren Singles. Wij houden u op de hoogte. Uh, we gaan straks weer schakelen met Joop van Ness... Te tegen het einde van de wedstrijd van SV Zandvoort de OSV1. De tussenstand, als ik het wel heb, is 3 tegen 1, uh, Die hij uh, al uh, wist te melden. En kijken hoe deze wedstrijd afloopt. Uh, het is eigenlijk om uh, de baard, Maar goed, het zou mooi zijn als we winnen kunnen afsluiten. En het zou mooi zijn als de dames ook uh, winnen. Want dan krijgen we weer zo'n platte kar door het dorp. Ja, ja nou, dat wordt een feestje hoor. Dat, dat wordt een feestje, dus uh, dat zou leuk zijn voor de dames. Dus het ziet er goed uit, want ze staan 2-0 voor. Uh, wat gaan we nog meer doen? Uiteraard, nou, Pit Report had ik al gezegd. De half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar welke andere naam kan ik verzinnen? Max. Max. Ja, Max. Zit in... We hebben al eerder aandacht besteed aan Max. Dus wordt het wordt tijd dat Max nu een, een thuis gaat vinden. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Nou, het is Trots op jou. Uh, en dat wordt een heel oude, speciaal mooi gedicht. En we hebben vast wel een mooie plaat. Nou, dus dat komt helemaal goed. Uh, verder even kijken. Nou, voor zover schiet met dit op met niks te binnen, maar ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert Jan weer een gezellig druk uur 3 van Zandvoort op zaterdag. www.zfm-live.nl kijk je live mee in de studio. Subtitles En dat was uh, dokter Hoek. We gaan naar uh, dokter Joop. Ja, waar de fout ondertussen 4-1 is geworden. Eindelijk krijgt de dan later een seconde om het doel te maken en hij laat het absoluut in zijn 4-1, voorstands. Oh, nou, ik neem me niet kwalijk. 4-2. Oh. Corner verloren 2, werd er 1 keer in gekoemd. En uh, ja, ik denk dat daar kan niet kan reageren wat ze erbij. De slechte verdediging is al ver. Maar in bal 4-2 en we uh, hebben nog 5 minuten te gaan. We komen zo meteen bij je terug, Joop. Dankjewel voor dit moment. Vier tegen 2, dus, tegen OSV. En nou een hele speciale remix van de single van Sister Sledge. Hier is Lost in Music. Uh, live schakelen met Deutjesveld naar Joop van Was Want Job, zijn er weer uh, zeg maar uh, ontwikkelingen daar? Ja, en goede ontwikkelingen weer op. Want de dames van Sand, die kwamen langslopen en die draaien er even om. En je draait er even om en je ligt er dan alweer weer erin. En ze gewoon 5-2. 5-2, salaris ja, en die heeft dus niet de situatie. Dus ja, het, het gaat lekker. 5-2 tegen de nummer 2. Dat staat toch leuk op je op je staat. Goed, uh, uh, uh, Slantenberg nu de bal weg. En OSV neemt het over, dat spel ik over. wordt achterin, wordt er heen en weer gepaard. Ja, er zit helemaal geen belooping bij OSV. Uh, ik denk ook niet dat ze nog gaan voor de winst, want we hebben nog maar uh, drie minuten gehad of zo. Zo'n beetje is het een plezier, we hebben gehaald, maar zo niet te hebben zijn. In ieder geval, gewoon kijken, ik die bal in het spel brengen. Ja, ja het zal ik toetsen. Yeah. Jammer, een mooie bal was er geweest, maar werd de met de buitenkant voet, probeer je daar het uh, uh, te bereiken en dat lukt er net niet. Goed, dan gaat over, via een been van OSV, denk ik, over de zijkant, de zijlijn. Dus zonder, nee, over de achterlijnen. Naar uh, een man, mag de bal spelen, Dan heeft hij ondertussen gedaan, naar Julien Mons, naar Nijsselberg, Berg die eigenlijk onzichtbaar uh, ontzettend is in de stijl. maar wel hard denk doet. Kastenvries, uh, precies hetzelfde, dag 1. Uh, daar is een invallen. Ik heb geen idee hoe, ik kan het niet zien. Het is een hele prachtige bal, een snelle tip. Dan kan die bal aannemen, hij moet draaien, hij, hij wordt weg naar de weg, naar weg. Daar komt dus water in, zware. Uh, nee, ook niet. Kastenvries dan, uh, ga pingelen, leg pingelen. Le hem neer. Voor. In. Invallen. Het uh, lijkt mij geen kop, maar weet ik weet het niet zeker, ik kan het niet zien. In ieder geval, heeft het verstand gewisseld. Dat gebeurt dan achter de talenten die voor mij staan. En dan krijg je het in Huizenberg. Die probeert daar door in. zit meter in te gaan. Dan gaat hij ook goed. De bij Prachtig. Oh, wat een donker god, Oh, niet gewoon naar Mooiste van die daar. Waardvindig. Hoe hij die bal bij zich kan halen. Wat een beheersing. En weer kan. Ik denk dat het wel 6 en 7 bij water, maar in ieder geval, we hebben meer doen, we blijven in de in ja, ja, de uitzending op. Ja, mooi hè, mooi hè. Ja, In ieder geval 6-2. Dat zeg ik al. En de plag, en de plag, bejaarde. Ja. De tijd staat nog even bij 90 minuten. Dus ja, alles zei, je hebt gewoon een hand van de doen. Ja, maar uh, Joop, Joop, we hebben, we hebben de laatste wedstrijd van het jaar in en is uh, Salzford in uh, topvorm gewoon ineens. Top ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, duidelijk. Ja, en het is ook echt waar, want eh, ze spelen kort, ze kort op het spel. En ze laten wel eens waar meteen het de komen, maar als we op, op de helft van het andere tango, dan staat er een speler bij. Ik ben niet helemaal klaar, Pas uh, past bijna niet kwijt. En er komt een bal doorheen en die twee vleugelspelers zijn, die zijn zo gigantisch snel. En dit krijg je weer een situatie voor de waar ze dan weer een kans uit Nu is in ieder geval de OSV. We zijn bezig om richting het, nee, het is weer een onderschepping. En daar is, uh, de, ik zal m'n kop doen, ik weet niet zeker of hij dit. In ieder geval aan de bal. En als uh, hij het doet, probeert daar 1-2 aan te gaan. De 20-speler van OSV tussen. En de bal is niet open, de bal er zit. En uh, dan terug naar de keeper. Helemaal, middelein naar de keeper. Dus kun je de bal gewoon niet klein. En dan zijn wij aan Dan kan je niet voetbal ook. Die presentatie, Paul. Hij heeft ook geen haast natuurlijk. Ik bedoel, ik het af en toe krijgen, denk ik. Hij heeft nog genoeg gehad vandaag. Ik denk niet dat hij in Westen dit soort dingen heeft gehad. Hij heeft Maar hij euro gehad. Goed, dan zijn aan de bal liggen. Nee, ja, toch. Mag ik al Helemaal aan de andere kant van het veld. Even kijken. Kort de niet. De vries. En dat is. Uh, oh, gaat via, via alles de Rutma gaat hij uit de veiligheid. En dat mag dus ooit tegen ooit. Dat ondertussen gebeurt. En daar is Oud-Wiesel weer bij. bijna had hij hem getrokken. Maar een openname van uh, OSV. Ik moet even een keer bewijgen, Want ik kan het bijna niet zien. Ja, dan komt hij weer. En dat is een omhaal. Die was in eens ook heel ongevaarlijk. Hij hobbelde zeggen langs de verrenpaal. Hij gaat er dus niet in, maar hij hobbelde wel. En het was geen slechte bal. Goed, dank erkman. Hij heeft ook geen haast natuurlijk niet. De klok staat op 90 minuten. Komt die bal. Richting Kastenfiets. Dus ik ga kan niet bijkomen. Hij kan ook niet eens op maar de verdedigen TVD, daar kan die bal wel hebben. En daar staat, ja een goede bal. Daar gaat eh wapen, die stamte richting 16 meter gebeuren. Moet ik hem voor een slike been hebben. Gaat hij doen, dan gaat hij uh, uithalen uit halen. Ja, ja, ja, ja. Twee wedstrijden in een uitstringing met een buitenkant hoor. Nee mooi hè. Geweldig. Zou in, ja, inderdaad aan het het water, pingelen, pingelen, pingelen. <laughs> en een boostje bijbrengen, ja, En ik plaats het prachtig in de hoek. Ik van, nou, zij kunnen er alsjeblieft niet bij komen. Dus het is 7-2. En, en, ja, 7-2 is ongelooflijk voor in nummer 3. drie. Uh, ik hoor, ik hoor, ik dat ik hoor, ik hoor, ik speakers ik ik niet in hoor, ik hoor, ik hoor, ik hoor, ik, zeg maar, de, de, de speakers, ik nog nog Kijken we het, uh, hoe lang je dat door laat houden, dat hebben we gezien. Ja, daar gaat het om. En, en Ja, nu is het allemaal van over. in de 7 2 van OSV. Toekomen verdiend. Heel sterke wedstrijd van Standwoord. Met name, het tweede gedeelte van de wedstrijd, waar Standwoord veel malen beter. En uit de OSV niks te vertellen. Einde van het seizoen. Samfoot wordt denk ik zitten. En ja, kijk wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ik weet in ieder geval dat Bus Water weg gaat, dat de steeds ook in de kant gestaan. Maar er schijnen nog een paar spelers in de belangstelling van andere kwesties staan. Ik ben benieuwd welk team er volgend jaar komt. In ieder geval blijft dit turnier hier als En we zien later de hoe het op. Ja, volgend jaar gewoon een wat betere start en dan gaan we er gewoon tegen aan, Joop. lijkt mij wel. Oké, okay, dankjewel voor dit seizoen en graag, graag tot volgend jaar wat betreft het voetbal. Kwart voor het jaar. Oké. Oké, 7-2 in de eindstand. SV Salvoort tegen OSV, de Oost-Zaasen Sportvereniging. Ja, de nummer 3 uit de competitie. En dan win je even met 7-2. Een topwedstrijd voor SV Salvoort. De laatste van dit jaar was dat. Die zal liever plaatsen van Boyzone. I couldn't see it I just want to know I'll let you in and let me down Is die leuk of leuk, deze gauwouw van Boyzone? Alweer jaren geleden hoor. Wat een lief plaatje. Ja, prachtig. Geweldig. Je de picture of you. Ja, we gaan op naar Max, het uh, dier van uh, deze week. Ik krijg je hem half vijf. Maar eerst de Nederlandse band Ten Sharp met hun grootste hit You. It's all right with me. As long as you are my side.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 Come easy. I never love You show the inside of me. You know my baby, and you, I'm always patient. ...deze single van Ten Sharp weer eens te draaien. Terug naar 1991, een beetje de beginperiode van uh, ZFM. We zijn al 29 jaar de lokale radio uh, voor Zandvoort. En later ook uh, met televisie erbij, kanaal 40 digitaal via Ziggo. Je hoorde you. Ja, om alvast een klein beetje in de stemming te komen voor het gedicht. Albert-Jan, het is uh, half vijf, zo omdoen, Max. Ja, en Max stelt zichzelf even aan u voor, luisteraars en kijkers. Max zoekt, er, uh, zoekt uh, met een, uh, er, een ervaren uh, Jack Russell-baas. Mijn naam is Max, een Jack Russell van twee jaar. Wegens omstandigheden ben ik op zoek naar een nieuw huisje. Als ik nieuw uh, mensen leer kennen, kijk ik even de kat uit de boom. Eenmaal gewend ben ik je vriend. Bij sommige mensen kost dat meer tijd dan bij een ander. In mijn vorige huis had ik moeite met kinderen... en ik zoek dan ook een huis zonder kinderen. Aan de riem kan ik blaffen naar andere honden... maar eenmaal los kan ik er prima mee overweg. Of ik ermee in huis kan wonen, zal moeten blijken na een kennismaking. In mijn vorige huis had ik een bench. Dit was eigenlijk mijn plekje. Graag zou ik dan ook in mijn nieuwe huis ook weer een bench krijgen. Als ik bezoek spannend vind, kan ik me namelijk lekker terugtrekken in mijn bench. Ik ben gewend om op korte periode alleen te zijn in de bench. Mijn verzorgers denken dat als ik ben gewend dat ook weer zou kunnen bij mijn nieuwe baas. De basiscommando's beheers ik prima, ben netjes, zinnelijk en ken alle huisregels. Het zou fijn zijn als mijn nieuwe baas mijn, uh, uh, lekker actief met mij aan de slag zou gaan. Wandelen, fietsen of misschien wel samen sporten. Wie heeft er een plekje voor mij? En waar verblijft Max? Max verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website, www.dierenthuizenkamerland.nl. Want ook Max verdient een thuis. En bij Dier van de Week stond uh, Max op P1 en op uh, P3 in, uh, in de echte race natuurlijk. Ja. Dan hebben we het weer over uh, Max's stappen. Morgen op P3 in, uh, op de start Crit in uh, Monaco. Een mooi resultaat. Dier van de Week, ga voor uh, Max of de andere leuke dieren. Inderdaad naar de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Ja, ja, en hier is de uh, Monkeys. Oh.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 Night on his deed Now you know how happy I can be In het vorige uur gebeurde het inderdaad. De kwalificatie van de Formule 1. Mark in Monaco. En jij hebt wel de laatste nieuwtjes daarover. Nou, even een korte samenvatting van de zojuist verreden kwalificatie. Lewis Hamilton, zoals gezegd, start bij de Grand Prix van Monaco vanaf pole position. De Brit was in de Mercedes in de kwalificatie. Zijn teamgenoot Walter had te snel af. Max Verstappen werd derde en staat met Sebastian Vettel op de tweede startrij. We stappen reed in de tweede sessie, de snelste tijd van allemaal. Maar Mercedes bleek het beste weer voor het laatste. We hebben hem bewaard. Hamilton eiste met zijn slotronde zijn 85 e pole position op. En hij was zwaar geëmotioneerd na binnen, toen hij binnen kwam rijden na zijn gewonnen kwalificatie. Local hero Charles Leclerc strandde al in de eerste sessie. Ferrari besloot de Monegasque na één poging verder te binnen te houden na in Q3. Diensttijd leek afdoende. Maar in de slotminuut zakte de Monagas naar de 16e plek. De top 15 mocht door naar Q2. Niet een erg tactische zet van uh, Ferrari. Goed, uh, even resumeren. Dus Paul, Hamilton en Bottas de Mercedes bij de Mercedes op op uh, first row. Gevolgd door verstappen en Vettel op de tweede startrij. Daarachter hebben we nog Gasly en Magnussen en uh, zevende Ricciardo en achtste Fiat. De race begint morgen om. Tien over drie. Tien over drie. Live te volgen op de diverse sportkanalen. Nou heb ik even een... Uh, uh, ik had een pit report. Ik had u verder nog even pit report. Ik heb een hele uitgebreide pit report. had ik vandaag. Maar ik beperk me even tot een interview... wat Motorsport TV uh, afgelopen weekend... tijdens de Jumbo race dagen had... met uh, uh, uh, uh, Jan Lammers met uh, Motorsport TV. En daarin ging Jan Lammers even op... Uh, over het aflopende contract van, uh, van uh, onze grote vriend... Uh, Max Verstappen. Die uh, Even kijken, we hebben uh, iets ertussen zitten. Ik, ja, ik, ik hoor ook steeds uh, wat. Wat horen we dan? Hoor je nog wat? Hebben, word je nog gestoord? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dan gaan we dat eventjes... Zo, Nou, niet meer. Goed, terug, uh, luisteraars. Even deze, uh, we waren even in overleg. Jan Lammers in gesprek met Motorsport TV afgelopen weekend. En daar ging hij in, uh, in een beetje verdekte termen toch in op uh, uh, uh, het eventuele vertrek van uh, Max Verstappen bij uh, Red Bull aan het eind van zijn contract. En dat is volgend jaar al, hè? Mm -hmm. uh, Vaak heb je dus op een gegeven moment, het eind van een contractperiode... heb je dus van, nou, blijf je, ga je weg. En als het slecht gaat, dan zoeken ze een andere team voor je... of ga je elders racen. Maar het kan ook zijn dat de, de coureur te goed is... voor het materiaal wat hij rijdt. Weet je waar ik heen wil? Ja. Nou, goed. ja. Laat jou, uh, luister nou naar de, wat Jan Lammers daarover te zeggen heeft... ten opzichte van Motorsport TV afgelopen weekend. Jan Lammers, de Jumbo Rijddag 2019 met Max Verstappen als ultieme publiekstrekker. Het Formule 1 seizoen van Max tot nu toe. Welke woorden passen daarbij? Um, ja, so far so good. Uh, het is natuurlijk een heel heel raar jaar waar uh, hij zelf zal aan moeten wennen, wij moeten eraan winnen. Uh, hij doet het fantastisch. Uh, hij is verschrikkelijk taai, he. Echt gewoon. Hij perst alles uit de gelegenheid en uit de auto wat erin zit. Dus dat is prachtig om te zien. Uh, hij, de resultaten die hij haalt die, die zijn ook heel stabiel. Uh, die, dus die derde plaats in het wereldkampioenschap is, is op zich niet zo vreemd. Uh, maar ja, weet je, het is heel dubbel. Want als hij aan het einde van het jaar uh, derde wordt in het wereldkampioenschap, is dat heel goed. Maar misschien wel te goed om misschien aanspraak te maken op clausules dat hij zou kunnen wisselen, weet je. Het is heel dubbel en moeten we gewoon hopen dat ze in de, in, in de winter een hele grote stap gaan maken. Dat ze volgend jaar wel serieus voor de kop mee moeten doen, want nu is Mercedes gewoon boven iedereen uitgestegen. Ja, wat is dan stiekem, we zeggen top 3 is misschien te goed voor zo'n clausule, maar is dan stiekem bijna hopen uh, dat er toch ergens een uitweg is om misschien richting Mercedes te kunnen kruipen? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk het dubbele. Hè? Dat, dat, en dat noem maar, dat is zomaar een persoonlijke inschatting, want het is helemaal geen wetenschap. Uh, maar ik stel me zo voor dat kijk, als je, als je clausules hebt, dat als er niet gepresteerd wordt, dat je dan. Uh... <lacht> <lacht> Over max -vermogen. ja. ja, ja. Eh, als je clausules hebt waar, eh, waar er niet gepresteerd wordt en, en je zou dan eh, eventueel weg kunnen naar een ander team, eh, ja, dan moet het ook wel een beetje slechter gaan dan nu, weet je. Dus, nou, hè, dus dat is puur iets wat ik zelf dan zit te bedenken, dat ik denk, ja, dan wordt hij straks derde. En, en als dan de Honda het nog steeds net niet heeft, ja, dan, dan is dat natuurlijk balen. En, en uh, voor Max natuurlijk gewoon moeilijk, want ja, ja hij moet het allemaal maar oplossen. En, en wij hebben de oplossing altijd wel voor hem natuurlijk, hè, maar hij moet het doen. En, en, en zeker wat betreft uh, gewoon de, de, de, de auto. Hè. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat als hij het eerste race in zijn Formule 1-carrière bij Mercedes begonnen was, had hij nu vier kampioenschappen. Of hoeveel heeft hij het? dus een beetje? Vier of vijf? En dan is hij gewoon ieder jaar kampioen geweest, daar ben ik van overtuigd. En we zeggen een Mercedes nu zover ver vol, is het dan reëel dat uh, Red Bull en de combinatie met Honda dat gaat voor het einde van dit jaar nog dicht of anders voor begin volgend jaar? Spontaan zeg ik van nou dat is, dat is uh, niet heel reëel om te verwachten want uh, je mag maar zoveel doen natuurlijk tijdens het seizoen. Dus de grootste veranderingen zullen gewoon uh, toch in de winter moeten komen. Uh, en en daar valt niet mee, want, want uh, ook Mercedes blijft natuurlijk uh, leren en doorontwikkelen. En als je, als je zoveel uh, 1-2 overwinningen hebt, uh, dan heb je ook heel erg veel data en feedback. He, dus je kunt uh, datgene wat je presteert, kun je nog beter fine-tunen. En als jij bijvoorbeeld een team hebt waarvan de ene auto heel hard gaat, de andere af en toe uitvalt of niet lekker meedoet... Dan, dan is die data ook niet altijd optimaal bruikbaar en, en relevant. He, dus, dus ja, Mercedes heeft gewoon ook eh, niet alleen het beste materiaal, maar ook de beste feedback. Max zelf, wanneer is volgens jou het jaar van Max verslaagd? Moet daarvoor een overwinning komen, omdat het afgelopen jaren wel het geval was? Of zouden we met top 3 in het WK ook dicht tevreden mogen zijn? Nou, dat gaat ook weer het, het lastige zijn dit jaar, weet je. Je zou best een jaar kunnen hebben waar je het hele jaar niet wint. En derde bent in het wereldkampioenschap. En nogmaals, het zal een hele kluif worden, want Ferrari is qua materiaal denk ik toch nog net iets beter. Alleen Max is weer wat beter dan die combinatie van hè, ik denk als straks Leclerc een klein beetje tot rust komt en op gang komt, dan zullen de resultaten daar ook wat stabieler worden. En nu is het natuurlijk Vettel die nog enorm voor zich afbijt om, eh, om die aanval op de troon natuurlijk af te slaan. Uh, maar uh, ik verwacht toch wel dat Leclerc de tweede helft van het seizoen uh, de overhand gaat nemen. En uh, dan zal dat natuurlijk stevige competitie worden voor Max. Want ja, zoals Max ook zegt, uh, de Ferrari is, is als totaalpakket toch nog een fractie beter. Tot slot, dominantie in de formule 1 is van alle tijden. We kennen het van Schumacher en ver daarvoor. Maar zie jij de huidige overmacht van Mercedes als schadelijk voor de sport? Uh, nou, weet je, voorspelbaarheid uh, gaat, uh, gaat altijd ten koste van de spanning. He, zodra iets voorspelbaar wordt, is het ook saai. He, dus wat dat betreft, ja, uh, net, zo, net zo indrukwekkend als het is dat zij steeds winnen. Net zo saai gaat het ook zijn als dat zo blijft. Daarmee gaf Jan Lammers al duidelijk een beetje een voorzetje, hè? Als er niks verandert, dan wordt het een, kan het een saaie bedoeling worden. Word vervolgd. Zo is dat nou. Het is uh, kwart voor vijf. Zullen we gaan doen, het gedicht van de dag? Doe we. Ben, ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké, okay, daar komt hij aan. Het gedicht van vandaag. Trots op jou. Ik ben trots op jou. Ik vergeet het vaak te zeggen. Dus doe ik het nou.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 Voor altijd samen strijden. Ja, ook. Ook in zware tijden. Zo houden wij het vol. Al 35 jaar. Ik zou, jou, ik zou altijd geloven in elkaar. Ik sta naast jou. Bij het dreigen van gevaar. Jouw schouder aan de mijne. Laat alles maar verdwijnen. Behalve. Behalve wat wij voelen voor elkaar. Ik, ik ben trots op jou. Jij twijfelt nooit aan mij en ik nooit aan jou. Zo trots, zo trots ben ik op jou. En komen soms de tranen, ach, wat geeft dat nou? Geheimen hebben wij niet voor elkaar. Jouw woord is wat ik in mijn hart bewaar. Voor altijd, altijd samen strijden. Ja, ook na vele, vele zware tijden. En zo, zo houden wij het vol. Wel honderd jaar. Ik zal altijd geloven in elkaar. Sta naast je bij dreigen van gevaar. Je schouder aan de mijne. Laat alles, alles maar verdwijnen. Behalve, behalve wat wij voelen voor elkaar. Voor altijd samen strijden. Ja, ook in zware tijden. Zo zo houden wij het vol al 35 jaar. Bij deze mijn uh, felicitaties, uh, Albert-Jan en Maris, mooie, hè? mooie, hè? ja. <laughs> Hij is zo trots op jou in uh, vandaar deze plaats voor jou.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 That's fool. Het mooie gedicht van de dag. Trots op jou, hoor je. Trots op jou, inderdaad. De zin van Wesley Bronkhorst. En dat betekent voor jou ook, en voor Maris... op naar de volgende 65 jaar. Want hij heeft het al voor wel 100 jaar. Ja, nou, gooi marine die andere. Oh, dat moet ik doen, Ja, dat ja. moet jij doen. Mag ik ook wat doen? Ja, natuurlijk. Dat is wel Kom. heel speciaal, hoor. komt ja aan. Hier is Shirley Bessie. I the are the Teach them well and let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 Never f- En vijf jaar, uh, hoe heet dat? Uh, samenwonen daarvoor, dus Ja, oké. Okay, okay. 40. 40 jaar? Ja, ja. Zo. So, het, nou, het bestaat nog. Fred, uh, hij is inmiddels uh, gearriveerd. Goedemiddag, Fred. Ja, zover ben ik niet hey. gekomen. Uh, zo ver ben jij niet net, net ja. niet. Blijven oefenen. Blijven oefenen. oefenen, inderdaad. Ja, vanmiddag weer een nieuwe uh, entertainment voor jou. Wat ga je daar nu allemaal doen? Ja, we hebben hier te gast in de studio uh, aan de Tolweg hierna. Natuurlijk, Catharina Hulters. Over haar uh, nieuwe single. Wat doe jij? Ik weet niet. Dat Om... gaat je helemaal niks zeggen. <tie> <tie> <tie> nah, dan gaan we eventjes bellen met Jeffrey Kuipers, Tony van den Dungen den en uh, Danny Sulman. En natuurlijk uh, ja, een heleboel leuke muziek tussendoor. Hartstikke goed. Gaat weer een ja. mooi programma worden? Gaan we doen. We blijven live, hè? achter elkaar door. Live, live, live. Zo is dat zo zometeen, dus uh, Entertainment Vuur. Dankjewel, Fred, en veel plezier zo. Meteen. Ja, dankjewel. Oké, okay, nou, het zit erop voor ons, albert Ja, het is mooi geweest. Mooi geweest, <laughs> ja, Het is mooi geweest. Werk overleg. Ja, precies. En uh, wij zeggen tot volgende week. Dan zijn we er weer met Zandvoort op zaterdag. Dag. Doei, doei. Doei, doei.